Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur. Ho oh oh. Door meegens met het NOS-journaal. De politie roept twee agenten op het matje... die bij de ingestorte grillroom in Koevoorde een selfie maakten. Op beelden van Hart van Nederland is te zien hoe ze zichzelf op de foto zetten... terwijl reddingswerkers op de achtergrond bezig zijn. Onacceptabel, zegt de politie op Twitter. Eerder op de avond werd na een urenlange operatie... een jongen van vijf onder het puin vandaan gehaald. Hij is in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis gebracht... Zijn vader werd gistermiddag al gered. De brandweer in Koevoorde gaat ervan uit dat er verder niemand meer onder het puin ligt. In de Libanese hoofdstad Beirut hebben vrouwen actie gevoerd tegen seksuele intimidatie en voor vrouwenrechten. Sliep een mars naar het centrum van de stad. De vrouwen willen dat hun kinderen ook recht hebben op het Libanese staatsburgerschap als de vader niet uit Libanon komt. Tijdens het protest stak een man zichzelf in brand. Waarom hij dat deed is niet duidelijk. De man is naar een ziekenhuis gebracht. In Groot-Brittannië doet Manchester City onderzoek naar een mogelijk racistisch incident tijdens de wedstrijd tegen stadgenoot United. Een City-fan leek racistische gebaren te maken toen United-speler Fred een corner wilde nemen. Ook lijkt Fred te worden bekogeld door aanhangers van City. De club doet samen met de politie onderzoek en zegt dat iedereen die schuldig is een levenslang stadionverbod kan verwachten. De wedstrijd werd door Manchester United gewonnen met 2-1. In de Eredivisie heeft de AZ door een overwinning op PEC Zwolle... het verschil met koploper Ajax teruggebracht tot drie punten. De Alkmaarders wonnen in Zwolle met 3-0. PSV boekte vanavond een simpele zege op Fortuna Sittard. Het werd 5-0 in Eindhoven. Daarmee heroverde PSV de derde plaats op Willem II. Het weer komende ochtend regen. Morgenmiddag zon, bewolking en wat buien. Het waait stevig met in de ochtend en avond aan zee... een stormachtige zuidwestenwind. Het wordt een graad of elf. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu de nacht. Metro Live presenta This is Resident Hernan Catanio.